In de vier grote steden konden daklozen vannacht binnenslapen vanwege de kou. Plaatselijk kwam de temperatuur ruim onder de min 10 graden. In Amsterdam was extra opvang geregeld in een voormalig kantoorpand... waar 220 mensen terecht konden. Het zijn 60 plaatsen meer dan vorig jaar... omdat er volgens de organisatie steeds meer daklozen bijkomen door de economische crisis. De Nederlandse hockeymannen zijn in het Australische Melbourne... doorgedrongen tot de finale van de Champions Trophy... In de halve finale verloor Won Oranje met 5-2 van Pakistan. Op de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Nagano... heeft Michel Mulder zilver veroverd op de 500 meter. Hij moest alleen de fin Pekka Koskela voor zich dulden. Die prestatie was extra bijzonder... want hij drie weken geleden Tiof nog in een rolstoel verliet... wegens een bovenbeenblessure. Brons ging naar de Amerikaan Tucker Ferricks. Weer eerst zon, maar smiddags weer bewolking. In het binnenland blijft het vriezen. In het hele land is het daardoor plaatselijk glad. Vanavond gaat het overal dooien. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A32 tussen Meppel en Heerenveen. Tot zover de verkeersin.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 Motion by Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, warmte. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. Toebak leeft. Ja, ja, ja, zijn we er. We zijn er. Toebak leeft op de radio. Fijn dat de toestel weer op aanstaat. Door weer en wind, hè. We gaan beginnen. Ja. Ik zeg, we gaan beginnen. Ik wil zeggen, gaat de deur nog open? Maar je wel de deur gaat open. We zijn er weer. In een met kerstpullen versierde studio, dat geeft ons wel een heel warm kerstgevoel. Het is altijd nou. wel weer leuk, hè? Oh. Ja, oh. we geven er wel altijd op af op kerst. En van, nou ja, nee, van mij hoeft het allemaal niet. Ik vind het allemaal zo zwaar, maar toch uiteindelijk vind ik het wel leuk, hoor. Het is wel leuk, maar ja, het verhuizen... Uh, Hij hey, hooit uh, nou, het alweer, dames en heren. Hoor het toontje alweer. Ja, het ja. is wel leuk, ja, ja, ja. maar uh, ja, het versieren en zo, ik vind het allemaal uh, wel een hoop gedoe. <lacht> Ik vind het wel leuk. Jij vindt het wel leuk. Ik hou vast aan ja, het Nou, jij bent een doener en ik, ik ben een denker. Oh, dat ben je. Jij vindt het te veel gedoe met allemaal uh, uit te uit, denken. Uit, uit, de doos, uh, uit de doos te halen en dan weer aan dingen te ja. oh. Ach nee, die kan er wel van. Uh... Ik zou graag een kerstboom op een plekje hebben willen staan. Ja? En dat je hem gewoon dan kan pakken en neerzetten. en dan stekker er in het stokje Hoe, Hoeveel kerstbomen stonden er ook weer in het Witte Huis? Was dat niet, weet niet een paar honderd of zo? En het schijnt zo te zijn dat er ergens in Drenthe of zo. Ja? dat je daar zelf een kerstboom om mag hakken. Ja, dat klopt. Je, je had hem maar eerder al kunnen kopen. Je had hem al uit kunnen kiezen ah, joh, daar. hij nou, hoeft er volgens mij niet eens te betalen ook, hoor. Want ze wilden namelijk dat die hei weer echt een hei werd. En dat yeah. die kerstbomen weg waren of zo. Oh, okay. Dus je kon gratis kon je een kerstboom omhakken dus Het heeft wel iets. Van met, maar ja, dan moet het wel sneeuw. Dat is nu wel de uitgelezen tijd. Yeah. Dat je met een sleetje erheen komt. Dat je die boom erop kan vastbinden En dat je dan met een sleetje weer weg uh, ja. loopt. Oh, okay, okay. Zoals in, uh, in die... In de kerstjongens altijd, hè? Ja, natuurlijk wel. Ja, in de kerstjongens is iedereen oh. altijd zo gelukkig en die komen allemaal tot elkaar. Dat is gewoon een mooi ding. Altijd. Nee, leuk gebaar. Het nou, programma zit er vol uh, ouge, oude en geinige muziekjes. En onder andere ook hier nou, wat kerstblaadjes. Ik heb ze kunnen vinden. Ik heb er ook een meegenomen. Ja, ik zag het. Een jazzy Christmas. Nou, we zijn ja. uh, reuze benieuwd. Eerst maar even Dakota van het Hulk de Stereo Forex. En de Vulge even Geven van 8 uur. Tubakleef hier bij ZFM. Ik heb nog niet genoeg op je echt gedaan. Ja, dat is niet. Het is de volgende dag. We beginnen gewoon. Mee. Take a look at me now. So take a look at me now. wil niet zeggen de beste plaats van so de Stereo maar wel een van, me van me de now. betere. Even een nice day, daar moeten we, we toch met me z'n allen nou. wel redelijk van uh, look ja. Look nu alweer bijna niet meer herinneren. Dus hoe was die ook alweer? Want Zo nee. snel gaat het gewoon in Nederland. In ja. de wereld. Ja, dat is waar. Maar dit is gewoon echt de bekendste plaat, uh, Dakota. Tenminste, hier bij Zieve, want we hebben hem zo vaak gedaan. We hebben met z'n allen een grote hit gemaakt hier op Zieve. En uh, take a look at me van Dakota. Dus de Syrophonics is uh, toebak leeft op de radio. Start hier een stukje muziek. Start. Nee, hij doet het niet. Wat doet hij dan niet? Oh, oh ja, pas ah, ja, ik. kijk was. eens aan. Ja, daar zijn we dan eindelijk. Um, uh, wat wilde ik zeggen? Ja, nee, het is het, is het weekend zonder amateurvoetbal. Ja, dat is inderdaad waar. Alleen de amateurs mogen niet voetballen. De, want de, de amateurs wel? hebben het gedaan. En de beroeps is gebeurt nooit. Nee, dat gebeurt nooit van! En die F-site zou hebben er zo nooit van gehoord. Nee, ze het over. What a bunch of crap. Nou, ja. dat wilde ik even zeggen. Ja, ik hoor, ja, maar wat het wel weer wel grappig is, dat. Ik ken iemand die dus. Uh, uh, fysiotherapeut, fysio, mijn fysiotherapeut, zeg maar. Yeah, yeah. En die is nou gelijk van. Oh, je hebt zo nog niet te voetbal, hè? Nou doe je maar mooi mee met het uh, volleybaltoernooi. We hebben dus een volleybaltoernooi yeah. van de gemeente uit georganiseerd op zondag. Dus uh, hij is mooi, de Sjaak, <laughs> Je gaat mooi volleyballen. En je hebt geen excuus meer dat je moet voetballen. Want je hoeft niet. Nee. Nou, nou oké. Okay. Nou, je hebt gewoon even lekker het weekend vrij, joh. Ik jongen. ben benieuwd. Ja, nou, dat is goed geregeld, op Zelfs ik hoorde gisteren Jan Mulder hoorde ik op 1, gisteren Jan Mulder op Radio 1 oh, erover. Ik vind het zo gaal, bakkie, jongen. joh. Oh man, ik, had, ik, ik wist dat helemaal niet wat hij vertelde, ook. Het schijnt wel waar te zijn dat uh, gewoon iedereen de regels aan zijn laten slappen, sowieso. Die eh, voetbalspelers zijn gelieverd. Je. Maar er ja, ja. schijnen die scheidsrechters ook wel regels aan een laas lappen. Waardoor er dus conflicten komen. En die ouders zijn eigenlijk op spanning. Op, op, op. Op, op helemaal gespannen is. van mijn kind kan verder helemaal niks. kan alleen maar voetballen. Dus die moet door. Die moet gewoon echt wel presteren. Want verder wordt het helemaal niks met hem. En over het leeft hij maar een beetje op straat. En op straat voetbalt hij. En op het veld moet hij laten zien wat hij kan. En daarna kan hij daar het geld mee verdienen. En kan hij de rest van de familie onderhouden natuurlijk. dat zou het ook wel weer zijn, denk ik. Ja, hoeveel dus die... procent uh, lukt dat? Kom op, zeg. Ja. Ah, nou ja, goed. Daarvoor wordt ze wordt allemaal zo gepoest En gaan die ouders gewoon helemaal uit hun dak ook gewoon. Maar goed, Jan Mulder opende mijn ogen door te zeggen ja, het is gewoon allemaal... Iedereen houdt zich niet zo aan de regels. En er moet gewoon flink opgetreden worden te, tegen mensen die zich misdragen. Maar ja, die ouders die dan inderdaad dat zo graag willen, die gaan dan dit weekend gaan ze helemaal los. Omdat hun, hun, hun, hun kind niet door kan stoten naar, da naar de okay, inrevisie en zo. Maar goed, KNVB schijnt ook ik, niet helemaal schone handen te hebben. Die schijnt het ook allemaal een beetje zo te laten gaan. Zo, nou ja, oké, okay. Ja, huh. Nou, het is... Wel. Voetbal kan het gewoon niet stoppen, dames en heren. Het kost zoveel geld, zoveel ellende. Ja, ja en waar gaat het geld heen? Dat vragen we ook al eens af. Ja. Want we in Wenen bleek plotseling dat er een buschauffeur... aan het eind van de dag de bus ging schoonmaken. En daar vond hij gewoon een zak. Ja. En hij denkt, van zit zitten boodschappen in, of medicijnen. Was hij gevuld met een veelvoud aan briefjes van 500 euro. Oh. Alle voetbalgeld natuurlijk. Wat maar het was een oudere neen. dame. Ja. En uh, ja, zij heeft zijn geld teruggekregen. En het is nu niet bekend of het buschauffeur een beloning heeft gegeven. Maar dat is toch raar, hè? Huh? Vind je gewoon een, een plastic tas in de bus? Ja. En dan zit er gewoon zoveel geld in. 390.000 euro, hè? Wat, idee. Dat vergeet je toch niet? Nee. Sukkel. Ja, dat uh, zal wel weer uh, uh, zwart geld zijn. Dat denk ja, ik dan weer. Ja, dat gaat me ook af, ja. Dat, dat, dat moet haast wel. Dat, of als... zij misschien, dat is zo'n oudere dame. Die is dan misschien uh, iemand die andere mensen afperst. <laughs> dat kan je ook helemaal niet voorstellen, hè? Ja, precies. De jeugd van tegenwoordig, Nou, die ja, uitjes, die kunnen er ook wat van. <laughs> Kwart overdag. Straks hem altijd mee, natuurlijk ook weer wat nieuws uit de regio. En uh, ook wat uh, andere berichten die nog spelen. Hé, hey, precies. Eerst nog even dit: How is Denmark? En wat is dat? As of late: Rex Customs. How is Denmark? your bookmarks. Browse this page Beg for updates Interstates. Gentle gestures How kind of you Tension building Slow decay Cars approaching Making way Get a To haste. It's getting time now to bring the game in so he can tell how we stop the crazy. Tijd weer. gebeuren alleen maar in je droom. Only in my dreams van Ariel's Pink's "Hunted Graffiti. En daarvoor nog de customs uit België. Het mooie landje België, waar alles zo zacht is. En oh. uh, ja, dat heet Rex. Dit is uh, Leeft op de radio. En wat hebben wij voor nieuws? Nou. Het is nog geen tijd voor nieuws, maar nu even haar nieuws. Want nou. Pippa Middleton komt naar de Haarne boekenhandel. Yo. Ze heeft blijkbaar een boek geschreven, dat heet Celebrate. En ze komt dus dinsdag die boeken singeren tijdens een besloten kerstborrel bij de Vries. En haar boek heet Celebrate. En het staat vol eenvoudige creatieve ideeën voor feestjes in de verschillende seizoenen. Focus we dus op tradities en rituelen en op het samenbrengen van vrienden en familie op alle mogelijke feestdagen. Dus uh, vol met recepten, zelfmaakideeën, spelletjes en tips. Ja? En uh, van nieuwjaarsavond tot het Britse Bonfire Night. Ik weet niet precies wat dat inhoudt. En van kinderpartijtjes tot barbecues. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar nou. uh, ja, zij heeft natuurlijk wel een uh, mooie kruiwagen, hè? Om een bekend te worden. En ze heeft mooie billen, schijnt het. Ook? Ja, ja. Een ja. lovely bam, hè? je, je als de kippen bij zijn, volgens mij. Want dan uh, mis je het gewoon. Maar goed, als ze weglopen, is het ook wel veel mooier om te maar zien. ja, die keten, denk je? Nou, ze is uit het ziekenhuis, hè, nu? Ja, wat een drama oh, ook, hè? Wat he? een gedoe eromheen. En ik denk, oh, wat vreselijk lijkt me dat. Oh, echt de hele media sorter zich om met twee Australische dishjockeys. die een man en vrouw die dachten, we gaan een grap uithalen. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon opbellen naar het ziekenhuis. En we gaan we doen ons voor als de koning... En de, de prins of zo is. En we gaan vragen kijken of we informatie los kunnen weken. En nou, ze kregen een zuster aan de telefoon. En die zei van, nou, ik, ik verbind u even door. En toen kregen ze een andere zuster aan de telefoon. En die was er gewoon echt van overtuigd dat ze familie aan de telefoon had. Ah, Oké. Okay. Oh. En die ging gewoon vertellen dat ze wat vocht hadden toegediend. Want ze was een beetje uitgedroogd en dit en dat. En, zus en zo en de volgende dag hebben ze dus die zuster... Die, die, al die informatie, die zo belangrijke informatie... gelijk, hebben ze dood gevonden in haar appartement. Ze heeft zelfmoord gepleegd nee. omdat ze... Ja, dat is echt een bizar verwoord. Oh, wat erg. Je dus, zijn die... Uh... Oh, wat erg. Ja, wat erg. Dat is toch echt de belach van vorig. Ja. ja, dat mag je wel, wel zeggen. Ja, ieder gewoon. mens kan toch wel eens een foutje maken? Maar goed, blijkbaar... Maar had ik ook al lang opgehangen geweest, ba -ba al die fouten. Blijkbaar heeft ze het ook een paar keer toch op het... Uh op het uh, noem je dat de, de IAR -ge gewerkt waar heel veel stress is en dit was net even de druppel of zo denk ik. Jeetje. Dus het is dus echt, nou goed, de discoups mogen niet, niet meer uitzenden voorlopig en ja, die hadden oh, Het werd heel... steeds uitgezonden wat het, zei, zij zei. Het werd uitgezonden overal. Het was natuurlijk het is, het is een, een hele makkelijke grap die je denkt van nou. Daar trapt toch niemand in? Je gaat opbellen en je zegt van ik ben uh, Willem-Alexander, weet je wel. Uh, mag ik even met Maxima praten? Die ligt ergens in het ziekenhuis. Niemand trapt erin, maar deze zuster die zat er helemaal doorheen... en had een nachtdienst gedaan en misschien nog eentje overgenomen... voor iemand anders. Die dacht van oh, ik heb hele belangrijke informatie gelekt. Ja. De veiligheid van Engeland is Lekker in het Lekker belangrijk. Ja, Dus nou, ik, ik, vind, wel, ik vind sneu Sneeuw. voor de familie van die, voor, van die zuster, maar ook sneu voor die disjoekjes. Die denken ook, ik durf gewoon echt niks meer gewoon. Nee. Oh. Nee, nee, nou ja, het, het is wel goed om je af en toe te realiseren wat je doet. Want er wordt altijd maar van alles gespuit en gedaan. Ja. En het ja. mensen denken helemaal niet na nou over de impact wat dingen kunnen hebben. Het is echt zo. Nee. En Dat ja. de mensen thuis zitten ja. te huilen. <laughs> ik nou. kan er niet meteen. tegen hoor. Ja, ja, ja. Precies. Dus, uh, ik vind het bizar. Hé, hey, Rutte Heijmond. Ja, ja, ik wil niks meer over Rutte jou horen. Rutte op nee. Rutte. Op Rutte. gewoon, man. Ja. Wat heb je nou weer geflikt afgelopen week? Ik, ik wil het er niet eens over hebben, gewoon. Nee, laten we het nog maar even... Bonnetjes affaire. Nou, <laughs> even een stukje muziek op de radio. En dan... Ja, ik zaten al te wachten. Komt er nou nog kerstmuziek, of niet? Nou, ja, nog even, nog maar twee weken, hè? Is het dan? Is het dan? Al... Jeetje, man. En dan gaat Sinterklaas snel vandoor op zijn paard. Ja, en dan horen... Maar dit horen we nu, is een rendier. <laughs>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 Ja, dat was eerst een kerstplaat. Um, dat is Miss Montreal natuurlijk. En die leuke plaat... Wacht, uh, even een momenthuis. Heeft even een moment, kijk ik even op de lijst. Oh. Miss Montreal and Being Alone with Christmas. Het is toch ontzettend moeilijk om een kerst, nieuwe kerstplaat te maken. En je hoort het ook in de winkels altijd maar weer de bekende Wham. Je wordt er echt gewoon helemaal... Ik word er helemaal gek van voor die plaat. Ik heb, ik heb nog weinig kerstplaat gehoord de laatste tijd eigenlijk. Ja, nou, ik uh, kom zomaar overal in de winkels, komen ze weer tevoorschijn. Maar het zijn natuurlijk ook de ontzettende de platen waar ik denk van... Ik krijg hem niet... Uh, nee, ik word er niet echt... Uh, <laughs> Onder niet, je naaldje? Nee, ik krijg hem... <laughs> <laughs> ik heb er niks mee met die plaat. Oké, oké. Oké. Ik zie hier weer een heel eng bericht. Want nou, we vertel. hebben het over gezondheid. Ik, ja. Jij wil ik een bepaald bericht opzoeken, maar... Komt ik kom komt er weer tegen. bij dat het schijnt dat er vaker erectieproblemen ontstaan... bij tandvleesontsteking. Nou ja, weet je, dat, kom, dat ja. komt dan wel goed uit... dat mensen met ontstoken tandvlees... Die, die stinken toch uit de mond. Dus daar wil, die, die willen, die, daar wil men niet meer zoenen. Dus dan hoeven ze ook geen erectie te hebben. Nee. Maar er is een onderzoek geweest... van de Inonu Universiteit in Malatia... In Turkije, in Turkije. Maar ja, de resultaten... Uh, ze hebben dus 80 mannen tussen de 30 en 40 jaar met erectieproblemen met een controlegroep in dezelfde categorie zonder uh, erectieproblemen. <lacht> en toen bleek dat meer dan de helft van de mannen met het erectieprobleem last had van ontstoken tandvlees. En in de controlegroep was dit nog geen kwart. En na correctie voor verschillende factoren bleek dat mannen met tandvleesontsteking 3,3 keer vaker problemen hebben. Dus nou jongens, dus uh, goed je tanden poetsen, dan heb je ja. sowieso meer kans op een leuke dame. En dan kan uh, je ook gezellig uh, uh, ja, uh, het? een happy ending hebben. <laughs> ja, daar gaat het even om, toch? Penetreren. Nou, een happy ending. Laten we het gewoon even een netjes houden. Ending, ja? In, ja, in deze helemaal. kersttijd. Je kan, je kan niet en ergens. Dan, uh, op die manier hoef je dan ook niet alleen de kerst door te brengen. Want dat is zo, zo erg. Oh, er hoor, gemeen, hoor, als je maar niet weet. alleen bent met de kerst. En dat is heel, heel goed bedoeld, heel lief allemaal. Ja. Maar ik denk wel zelf van, nou, ik ben uh, de rest van de tijd ben ik ook best wel vaak alleen. Ja, ik hoor het wel. Dan vind, dan, dan vind ik dat misschien ook wel leuk, weet je wel. Ja. Het is niet per se met de kerst. Yes. Want dan heb je toch altijd wel leuke films op tv en zo. Dus je vermaakt je wel. Ja, dat is Toch, ook... eigenlijk. Laten we misschien de, de, met kerst nu uh, Groundhog Day een keer doen? <laughs> nou, ja ja? nou, nou, nou ja. ja, Groundhog Day. Ik heb volgens mij drie keer gezien, maar toch elke keer. Kijk, je hem toch wel weer een fragmentje. Gisteren zat ik in de film van First Blood, zat ik vast. Oh, wat is dit stom. <laughs> <laughs> het is echt zo stom. Het is echt een, uh, echt, ik vind het wel een, echt een mannenfilm ook. Echt dat je denkt, oh, wauw man zeg, kom maar op. Ik ga gewoon die mannenfilm nog eens kijken. En... Uh, uh, uh, dus nog even geven, dan krijg je een fragment... dan zie je dus twee van die agenten die overleggen. ja, hij heeft uh, Red Cross of zo, of weet hij... Uh, Groene beraden heeft hij, of Groene Groen Baret heeft hij. En ja. het grappige is, dan kijk je dus die agent in zijn gezicht... dan denk je, hé, hey, wat heeft die piepstemmetje daar? Dat is namelijk Horatio uit, uit CSI. Ja. En in CSI heeft hij zo'n hele mooie zware stem. Oh, ja. er zit gewoon een voice voor achter. Wat omhoog komt, moet ook naar beneden komen. Hij heeft toch van die hele mooie Oh! Ja. en hij kijkt ook wel eens heel, heel stoer met camera hij speelt dus ook in First Blood en dan heeft hij echt een echt een rolletje een heel zullig rolletje waar hij <laughs> ah. die gewoon ontzettend afgedroogd ah. door, uh, nou ja, door uh, Frank, uh, Frank Stallone. nee door Sylvester Stallone ik het is wel leuk om dat te zien gewoon. soms echt hele oude acteurs en een heel klein rolletje nog te zien ja. in hele oude films ik vind dat, dat, <laughs> dat is inderdaad grappig ja we zijn later dan normaal maar ja goed uh, ik heb ook wel eens wat anders te doen gaan we straks wat nieuws doen uit de regio Eerst, oh ja, de plaat draaide we vorige week voor het eerst. En zeker vandaag niet voor het laatst, Fred Astaire. En zeker met de tijd van de kerst komen dat soort films ook weer tevoorschijn met Fred Astaire. Bing Crosby en zo. Well, of course I miss you baby. It's a common misconception that I'm the only Wegwezen, Leuk plaatje. dit zegt Fred Astaire van... Ik ben er vandaag niet helemaal bij ofzo. Dat... Van heel lang geleden gewoon. Jolie Divisions. Ja, het <laughs> lijkt van heel lang geleden, maar dat is niet zo. Het is een nieuw beentje. maar hij heeft muziek gemaakt over figuren. Want ja, Fred Astaire kon ontzettend goed dansen. Dat is allemaal bullshit. Fred Astaire was gewoon een dwangmatige... Een ADHD-typje. ADHD en die, die denkt die nou, ik ga maar even roffelen met mijn voetjes. En die, is gewoon, die was de hele dag bezig, gewoon bezig met, met één scène van, van twee, drie minuten. Echt waar? Weet die, ja. die, die kapstokscène, weet je wel? kapstok, die, die dan Met zo'n grote voet en die valt er neer en dan houdt hij hem tegen met zijn voet. En dan draait hij eromheen en dan laat hij hem rollen en zo. En daar en heeft, hij heeft hij de hele dag over gedaan. Daar zijn de hele dag over gedaan. Ja, maar dit dit is is no no beters te doen, Dat is normaal. Ik bedoel, wat denk je dat... Ik hoorde van iemand, toen was ja, aan de komen ze en dan gaan ze een reclame maken. Dat was ook voor Rollo of zo. En, uh, en toen moest hij je helder heel open voor, voor dat stuk. En uh, die hele scène, die, hadden, die reclame duurt ook maar twee minuten. Ja. Dus dan moet je nou niet gaan lopen piepen nee, erover. Goed, Kom daar. op zeg. En dat in die tijd was het nog moeilijker natuurlijk. In Toch. die tijd. Ja, het is wel grappiger. Uh, tegenwoordig heb je natuurlijk ook allerlei dansprogramma's. En zie je gewoon dat je denkt, van, wat een mens, dat lichaam, dat kan. Dat is ja. ongelooflijk. Ik bedoel tegenwoordig zie je Electric Boogie en Breakdance een beetje terug in het normale dansen. En pas geleden was ik echt helemaal in... Uh, uh, in vervlogen tijden, denk ik oh, ook, uh, Electric Bookie. Oh ja, yeah. West Street Mob, uh, Grammar En Daar Flash. was ik goed in. Daar was ik best, best, best goed in. Eens kijken hoe was dat vroeger ook weer? En dan zie je de oude beelden, echt de oude uh, VS-beeldjes op, op YouTube zie je dan. En dan denk je van, oh suf. Ja. <laughs> ja, maar het evolueert gewoon, het wordt steeds beter. Ja. En ja, dat kan, gewone mensen kunnen dat niet meer zomaar. Nee, nee, Voor bedoel... had je zo van oh, dat kan ik ook. Nee, maar ik bedoel, je als, je, als, je, als je terugkijkt naar die uh. beelden, is het zo. Oudbollig al, is het een beetje. Maar goed, toen was het net in Nederland. Tegenwoordig wordt het in uh, alle dansen gewoon uh, er, ingevlogd Dat je het bijna, valt het bijna niet meer op, zeg maar. Nou, uh, het is. Uh, nou, wat is het koud? Nou, oh, oh, oh, oh, het is koud. Echt, ik, uh, ik had gehoord dat het min 17. Uh, gaat worden? Nee, is geweest. Wanneer? Waar? Vannacht. Bij ons? Ja. Houd op Ja, min 17 schijnt het geweest te zijn. In ieder geval min 10 is het geweest op bepaalde plekken. Oh, sorry. Laatste zes dan. je gewoon keihard thuis. Wat doen we nou met de Zandvoort nieuws? Laten we dat gewoon voorbij schieten? Nee, nee, dit gaan we. Nee, met Zandvoort nieuws, ja. Het was dus vannacht min 17, volgens jou. Ja, ik heb het gehoord. Precies. Nieuws uit Zandvoort. Vertel. Er wordt gezwaaid. Oh, er Wat ik wil even vertellen dat uh, als je je oude spelcomputer etc. inlevert, kun je wat winnen. Want uh, Sinterklaas geeft natuurlijk veel elektrisch speelgoed op pakjesavond. Ja. Maar uh, wat gebeurt er met oude speelgoed? Je kan het dus vanaf 6 december al inleveren... tijdens de openingstijden van de remise op de kamerling En zo uh, zorgen we samen met Recycle ervoor dat het optimaal wordt gerecycled. En de eerste 100 inwoners die dus vanaf 6 december elektrisch speelgoed er zo inleveren... Die krijgen gratis het unieke Recycles kleedje. Dat is om te beginnen. En er worden ook 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een familiebox hotelovernachting. In totaal worden er dus 25 hotelovernachtingen verloot onder alle uitgegeven kanskaarten. Dus je hebt een kans van uh, ja, 25 Allee. op 500. Hè? Ik wil je even uitgerekend? Ja. Uh, 2,5 op 50. Uh... Ja. <laughs> 1 op twintig, zo weet je. Ja, precies. De politie hield in de nacht van woensdag op donderdag... een 36-jarige man aan zonder woon, uh, vaste woon- of verblijfplaats. Omdat hij uh, een poging had gedaan om een auto te stelen. De agenten oh. zagen op de, de Bentveldweg. en de, uh, in Bentveld een man lopen die zich verdacht gedroeg. In verband met uh, donkere dagen. Uh, ja, alles zoiets van, nou, misschien moeten we even gaan kijken. En de agenten uh, probeerden... De, de, de, de hond werd ingezet en verdachte op te sporen. Hij was toch weggerend. En uiteindelijk hebben ze hem gevonden. Verdachte is ingesloten. Voor de, de Politie stelt een buurtonderzoek in. En heeft verzoekt eigenaren van auto's uh, die spullen missen even uh, zich te melden. Want uh, ja, hij heeft toch echt wel dingen meegenomen. Alleen ze weten niet meer van wie wat is. Dus, Oké, okay. ja dat kan gebeuren. Even naar zandvoortse de politie bellen. Dan, uh... ja. Morgen start er om 1 uur bij de Amsterdamse Waterleidingduin. Een, uh, bij de ingang Oase een echte winterwandeling door de echte Hollandse duinen. En uh, ze zeggen ook, tijdens de wandeling uh, vertelt de IVN-gids over alles wat de wandelaar tegenkomt. Over uh, schuurplekken, bomen van reeën en over de verdorde varen. Ja, dat is ook wel heel spannend allemaal. Nou, het is dus vanaf de ingang de oase. Hij duurt anderhalf uur, deelname is gratis. Je moet alleen een toegangskaartje voor de duinen kopen. Dus uh, ga lekker uh, even in de sneeuw stappen. Want het is natuurlijk altijd wel leuk. Ja, nou, tot zover. Ik zal zeggen... De brand erin. Volgende uur veel meer... En uh, dan hebben wij nog veel meer berichten. Zover het nieuws uit Zandvoort. Dan hebben wij nu een stukje muziek, dames en heren. Show me some time. We can grasp it. What we're creating. Can last it. I breathe the blue shapes. Feels familiar. Watch as the night melts away. We got the love. The time. We got the time We got the fight We'll go out dancing Open spaces, you step towards me We can grasp this physical contact Open places, objects in which we can hide We got the love We got the time. We got the fight. And I've been trying and trying through these darkened phases. And words, <gasps> these words, these words are cried through their lips, blood trying, 'cause we got the love. We got the love. We got the love. We we we got got Time. We got the time, we got the fight, we got the, fight. We got the fight. You are just trestled so tight to these thoughts from school, these thoughts from school. And you are just messing around with these thoughts we knew, these thoughts we knew. And we. talk, do we talk so fast and these votes from school cause we got the love We got uh, the love. ladies and gentlemen. Yeah? we got them. Oh, you've got them. Okay. You got the light. Leuk plaatje like dit. Hier in de morgen, waar Toenbak Leeft. Ja, het is echt... Uh, um, ja, ik heb hier echt een uh, leuk bericht. Vertel, vertel. Nou, kun je zitten even kijken. Een leuk bericht namelijk over een juwelier... die uh, echt uh, rovers gewoon de deur heeft uitgeslagen. Kijk. Dat is, dat is gewoon dat echt... Zijn dat zijn helden. Denkt, durf nee. agressief te zijn. Ja, schaai. precies. Kom voor jezelf op gewoon. Hier, wegwezen uit mijn winkel gewoon. Oh, je wilt alleen maar eventjes uh, kijken. Ja, ja, jammer. Dan ga je ja. er ook maar uit. ja. Nee, de juwelier Paul van Nijs uit Emmen weigerde zijn zaak te sluiten nadat hij donderdagavond met veel geweld werd overvallen en in zijn eigen been werd geschoten. Uh, nou, niet dat hij zijn eigen been, maar hij werd in zijn been geschoten. Dat klinkt anders wel raar. Uh, hij wist met ferme klappen uh, wist hij uh, de, de, de gemaskerde mannen te verjagen. Met ja. ferme klappen? Uh, hij zit al 40 jaar in het vak. Hij heeft de winkel overge uh, overgenomen van zijn vader. Hij is 62, dus niet echt een jonkie. Dat je denkt, van, oh, die uh, zwarte band gedaan ofzo, of zo. Uh. Nee, het is gewoon een 62-jarige man. Die staat, uh, stond uh, in zijn winkel gewoon, pom, pidoem, pidoem Komt twee van gemaskerde mannen naar hem toe. Eentje <laughs> komt dichtbij hem staan en begint hem te bedreigen. En die ander begint meteen uh, alleen dingen een stuk te slaan in zijn winkel. En hij heeft dus flink klap uitgedeeld. Hop, uh, daar ging weer een ding. Eens. En hij dacht zelf van, ik, dit laat ik gewoon niet over mijn kant gaan. Ik, ik, ik laat me toch niet uh, in mijn eigen winkel uh, ja, verkleineren. Dus hij heeft klap uitgedeeld. En uiteindelijk uh, zijn ze er vandoor gegaan. Hij heeft er zelf nog achter aangerend ook nog. Pak aan! Pak aan! <laughs> maar dat, ja, over, over dit gesproken. Maar ik, ze zijn wel spoorloze. Ja? Maar ze zijn wel op veel vastgelegd. Ja, maar ze, hebben, dus ja, ja, maar ze hebben maar niks gestolen uiteindelijk. Wat nee, nee. hebben ze nou gedaan? Uiteindelijk. Ja. Maar uh, het is, uh, in, in uh, Groot-Brittannië heeft Brandon Phillips op zes jaar geleefd uit de zwarte band kickboxen gehaald. Hey. Hij is hiermee dus de jongste Brit die dit ooit heeft bereikt. Dus ik kan gelijk uh, beteek, het Kinders Book of Records in. Hij begon op twee jaar geleefd al met die vechtsport. Vech en dankzij een strak. Trainingsschema van zijn vader Ros. haalde hij de, gewoon de 16 banden. Hè? Je moet 16 oh, examens jeetje. doen. Naar deze meestergraad. En uh, hij trainde. Ros heeft ook zijn oudere zus Rebecca getraind. En ook zij heeft inmiddels een zwarte band in het kickboksen. Gezellig Nou, vrienden, daar mee. kom je niet zomaar naar binnen hoor, uh, s'avonds. Ik ben benieuwd hoe hij langs de zijkant van, dat, uh, ja, van ja, het dat veld heeft gestaan. Dat wil ik zeggen, maar langs de zaal heeft gestaan. Of hij ook nog een beetje heeft geschreeuwd. "Ai, ah, idio! <laughs> Kom op, dan leg hem neer! Ja, wou ik net zeggen? Tuk hem, hem neer! Schiet hem neer! Oh nee, dat mag niet. neer. Nee, nee, dat hoort hij mijn kraten. Niet neerschieten. Uh, nee. Ja, dat is hem. Gebruik die. En uiteindelijk heeft hij op zesjarige leeftijd een zwarte band. Nou. Ja, ongelooflijk hè. Zeg het maar. maar ja, misschien het is, ja, klopt. Maar het schijnt wel zo te zijn dat als jij uh, die sport beoefent... Dat ze dan wel, uh, ook wel hebben over uh, respect. Van... En nu is het klaar, weet je wel. En uh, aftikken dat de ander dan de moet stoppen of zo. Uh, nee, ja. niet helemaal mee eens. Zullen we het weer eens over respect hebben. We moeten meer respect voor elkaar hebben. Wat, komt, wat is dat voor een loze kreet? Ja. Je moet elkaar de ruimte geven. En jouw persoonlijke vrijheid, dat is ook een spreek voor ja, maar... mij, eindigt waar die van de ander begint. Ja, maar we, we, we, dus. ge, we geven elkaar heel veel ruimte, zoveel ruimte... dat we eigenlijk geen respect meer voor elkaar hebben. Want ik kan me niet zoveel schelen, joh. Ik kan me echt helemaal niet zoveel schelen. Nee, oké. Okay. Nee, ik heb nee, respect maar... voor je, maar. Ik zie je later. Doei. Ja, nee, oké. Okay, maar, maar dan laat je iemand wel in zijn eigen waarde. Ja, helemaal gewoon in zijn eigen waarde laten, joh. Ja. Ligt niet een tijdje dood in zijn huis, kun jij het schelen? Ja, ik denk, het ruikt een beetje. Ja, ik denk, ja, die goed. buurman heeft ook het recht om te stinken. Ja, om te stinken. Dat is <laughs> helemaal geen punt. Gewoon. Ik heb respect voor je man. Het ja. is respect ook weer. Ik ben er helemaal de boekie zoek. Gewoon. Ooit is begonnen met een rapper gewoon hier in Nederland. Was het niet die feel good? Uh, oh, die heette respect, Ma hè? Amerikaan. He? Ja. Dat was, dat was die je ook van ook die losse man? Die, die man van Anouk, toch? Die? Die, die, die, die, had, die, die de had... hele boel bij elkaar gelogen heeft? Nee, toch? Die heeft, heeft toch ook zo'n soort naam? Ja. Uh, ja, die heeft een hele mooie naam. En het loopt ook met dat bijbeltje. We ze ja. heel zielig aan doen. En ondertussen sliep hij met allerlei vrouwen. Nee, die bedoel ik niet. Ik dan had je ook allemaal respect voor al die vrouwen. Ja, natuurlijk. Vrouw en dan die ook die, die, die altijd zo'n grote oh. mond had. Die tuin er met de open ogen gewoon in. Nou, Ongelooflijk. Ja, het is hoe het breekt, hè? Ja, natuurlijk. Een ja. man mag meerdere vrouwen, maar zo is het ook weer. Hè. Ja. Het is kwart voor negen. In Wit-Zandvoort. Het is wonderbaarlijk hier. Oh, oh, je zegt. Oh, man, van komt deze kant op. Oh, yes, yes. Oeh, het, is nee, het is wel koud. Daar ben ik helemaal met je eens, ja. Oeh, oeh. Oeh, dit, is dit is leuk. Er is een familie in zijn map. Door zes minuten duurt deze plaat. Het is echt uh, lang. Zes minuten. Maar als je net uit je bed vandaan komt, dan, dan kan je dit wel heel leuk vinden. Voor alle zingen stoort, men. Dus ze zingen momenteel niet. Let je even op? Ja, godzok. Ik heb het genoeg gedaan. Hou oh, vandaan. Oh, lekker rustig. Lekker rustig kabbelde kapmuziek. Maar ik kan me ook zo voorstellen, we hadden het over een artikel dat we net lazen. Ja? Dan zit je bij een familie, zit je gewoon lekker de muziek te luisteren. Ja? En op een gegeven moment hoor je gepiep. En dan komt er gewoon een neushoorn achter de bank vandaan. Wat? Ja, dat was een Simbapatse familie. Die woont dus gewoon al vijf jaar met zo'n neushoorn in huis. Want ze hebben we het dier, de, de moeder van de neushoorn was doodgeschoten door jagers. Ja? En het kleintje hield zich dus een paar dagen schuil in de bossen. En uiteindelijk werd hij gevonden door een vriend van de familie. En die heeft hem meegenomen naar huis. En de familie Whittle heette ze. Die hebben Jimmy geadopteerd. En hij woont er dus gewoon al heel lang. En hij is inmiddels enorm gegroeid. Het en dier is dus gewoon vier meter lang. Huh? <laughs> een nee, neushoorn in een huis. Hoe groot en is en dat weegt huis dan niet? 4000 kilo. Ja, het, kijk, het is in, uh, in Zimbabwe. Dus ze hebben waarschijnlijk wat meer open huis. en... Uh, en wat uh, groter okay. allemaal, wat meer grond of zo. Holy cow! Nee, ja. nee dat is geen misschien. Cool. Holy cool. rhino! Ja, rhino. Maar, maar hij niet zegt, kans dat uh, geluid? Maar uh, de, ja, de, de, die vader die zegt dan van... Ja, Zijn vrouw ziet, uh, ziet het beest een beetje als haar zoon. En ze heeft als die <lacht> vijf keer per dag een fles gegeven. En uh, Jimmy vindt het gewoon leuk om gezelschap te hebben. Dus hij, hij gaat piepen als hij geen aandacht krijgt. <lacht> en hij laat mensen schrikken. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze zo eentje... van Gaat hij achter de bank zitten? Een beetje door zijn knieën en dan boe, weet je Dan komt kom er echt zo'n zo kop van anderhalve meter, komt er gewoon achter die bank vandaan. Dat je is... schrikken echt het Lazarus. is. Het is gewoon een tekenfilma in leven, gewoon. Ja. Een hele En die neus zit er nog wel op, of heeft de. Die horen. Of heeft de. Ja, hij mag wel de man is huizen de, de horen eraf gehaald. Die denkt van nou. Ik wil Het is wel verstandig, want als je zo'n omgebracht wordt voor zijn neushoorn. Ja. Voor zijn hoorn op zijn neus. Ja, dat dan is dan een uh, beetje lastig. Dat is een beetje lastig. Maar ik vind ook. het, ik vind het altijd wel leuk op berichten. Het idee inderdaad, van, uh, dat dan de zoon dus huis en zijn vriendinnetje meeneemt, weet je. En dan s'avonds een beetje flik van in de achtertuin. Dan komt er gewoon zo'n Reiner om de hoek: van, wat is er aan de hand? Die nou, komt gewoon, eh, die komt weg. Volgens mij rent zo'n meisje gillend weg. En het schijnt toch dat Reiners er dan achteraan gaan of zo? Ja? Ze, maar ze schijnen slechte ogen te hebben. Maar dat je, ze zeggen altijd: je moet gewoon wachten tot hij bijna bij is als ja? hij rent. En, opzij stappen. en dan moet je opzij stappen. Ja, ja die verhaal ken ik wel. <laughs> nou, Tuurlijk ik weet wel. Ik denk niet dat ik, het, ik denk dat ik achter een boom ga staan. Ik, ja, ja, ik weet het niet. Ik zou, ik zou ergens in of zo. Nou, het is, uh, de kerst komt dichtbij natuurlijk. En het is uh, vreselijk koud. En uh, de, de, de kerstdiners zijn natuurlijk ontzettend duur. En vaak zijn alle restaurants ook volgepakt. En sommige familieleden vinden het ook een beetje ongezellig in zo'n restaurant. Dus nu kan je sinds kort bij echt sterrenrestaurants... gewoon ook diners kopen voor een paar tientjes... En die worden dan uh, thuisgebracht. Oh, kijk. En dan moet je ze zelf wel opwarmen. Je hebt wel de ingrediënten, je hebt wel het hele pakket. Het is dus zeg maar een bouwpakket om op te eten. En ik heb geen magnetron meer. Dan heb je een probleem, hè? Nou, nee, nee, het gaat niet in een magnetron. Je moet wel echt een beetje kokkerellen. Alleen, de ingrediënten is een bouwpakket. Het is nog echt een bouwpakket, bouwpakket oh, van okay. Kerstine. Dus maar, uh, echt, uh, en dan krijg je een, uh, een, een omschrijving erbij. Van, uh, even doe dan het vuur aan. En dan zet je het zachtjes op of zo graden. En ja, wel. stap voor stap. Oh, maar dan kan je wel zeggen dat je, dat je het allemaal zelf gedaan hebt. Ook in de sleutel zit er ook bij. Kijk. Hoe je de kalkoen in elkaar moet zetten, waarschijnlijk. <laughs> ja. Kijk, krijg je niks overhoud. Nee, de, nee nou, de, ja. of dat je niet stiekem even een hapje neemt. Dat was net het essentiële ding. Waardoor die in elkaar bleef staan, die ja. kalkoen. Ja, dan heb je zo'n klein lekker stukje vlees. Van. Oh, dat is lekker. Tjoep, dat is zo zit zo zomer in je mond. En als je echt wat er geld erbij legt, dan krijg je namelijk ook nog een, uh, een cardboard erbij van de kok. Die kan je er dan zeg maar achter zetten oh, ja. bij presentatie. Dat is ja. ook wel heel erg leuk. Want ik Goed bedoel de idee. kok? Kok is het ook echt. Als je in een maar restaurant 20 komt, 20 euro. Een cardboard en een hele maaltijd. Nou, tussen ja, 20 en dus 40 euro wordt het een beetje voor een paar tientjes. Dat loopt altijd weer op <laughs> natuurlijk. Want dan moet ook nog, uh, nog voorrijkosten. En uh, administratiekosten komen er ook bij. En de mooie wijnen en zo die je nog zelf erbij moet regelen bij kerst en zo. Ja. ja. En toch? Ja hoor. Het zit allemaal bij. Dus je kan gewoon thuis. Kan je echt eh, drie, drie sterren eh, dingen regelen hoor. Uh -huh. Oké, okay, nou, allemaal van die surfmuziek die we net er voorbij horen gaan. ik oh, ben nou wel wakker, denk ik. Nou, nog even dansen dan. Zebra Head. Ziebaar het. Playmate of the Heer. Oh, zo'n van die mooie dames. En dan koop je zo'n uh, boekje al. En dan zeg ik, ja, er zijn nog hele goede gesprekken staan. er altijd in. Ja, precies. Maar ja, eigenlijk koop je het ook gewoon voor die mooie, pikante dame... in het midden van, uh, uh, noem je dat, van, de, van het boekje. Oh, Echt, oh dat sorry. is... Uh... Die met het nietje in de navel. Ja, die. Ja, ja. Ja, ja. Gisteren zag ik weer een fragmentje van de Mariah Carey videoclip. Uh, Last Christmas of Christmas, weet ik veel allemaal. Ja. Die is altijd zo goed te doen als je het geluid uitzet... en dan gewoon een snoeiharde gitaanplaat draait, Dan is het wat te doen. <laughs> Dat vind ik altijd wel zo'n zo mooie dame. In de sneeuw. het niet een pin-up girl? Nee. nee ja, nee, zoiets. weet nou? nee, ik nou? Playmate. Oh, playmate of hier. Ja, Tatjana, hè? Tatjana, ja, die is gestopt. Die vond zichzelf nu te oud. Ze is ook, geloof ik, 51 of zo. Ja, dus nou ja, ik vind het uh, chapeau hoor. Ziet ja, er goed uit nog? Dat is helemaal niet verkeerd. De maandag geopende Twitter-account van Paus Benedictus de XVI is compleet buiten controle geraakt. Al dus een, uh, het weekblad Stern. Het wordt niet gebruikt voor serieuze theologische vragen, maar is een domein van grapjassen geworden. Zo vraagt iemand aan de kerkvorst waarom God ook mannelijke tepels heeft gegeven. En een ander wil weten of God een rots waar. kan maken die zo zwaar is dat hij hem zelf kan optillen. Een antwoord op deze vraag en andere vragen, het blijft lopig uit. <lacht> ik vind het wel grappig. Het <lacht> is helemaal niks voor hem, dit ook gewoon. Nee, maar het schijnt ook niet dat hij, het <lacht> schijnt ook dat hij zelf die Twitter-account niet gaat bemannen. Nee, dat, is dat, niet. dat Dat het door een paar kandidaten gedaan wordt. Maar nee. ik denk dat voor sommige vragen moet wel even toestemming gevraagd worden. Van, kunnen wij dit wel zeggen als antwoord? Ja. Toch? Het, ja, het is wel grappig dat dat niet wel probeert met de tijd mee te gaan. Maar ja, dit. Het, het, uh, nee, het, uh, het, is, het is grappig bedoeld. Het is uh, bijna negen uur. We gaan even op naar het nieuws van negen uh, uur. Straks om negen uur dus zijn, we echt, dus zijn we gewoon weer terug. End is we end nog lang niet hoor, echt. Nou, tot, zo dan maar tot weer. zomaar weer. Dus, uh, tot zomaar weer. We geven hem de arreslee. Dus. BFM, dan stuur je allemaal...